4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vrouw van Sjaak Rijken vertrekt vanmiddag nog naar Mali. Daar wordt ze herenigd met haar man. Het echtpaar was 3,5 jaar geleden in Mali toen Sjaak werd ontvoerd uit een restaurant. Zijn vrouw wist te ontkomen. Vanochtend werd Rijken bevrijd door Franse commando's. Rijken maakt het naar omstandigheden goed. Hij wordt opgevangen door de Nederlandse ambassade. In Turkije zijn alle sociale media geblokkeerd. Er kan niet meer worden getwitterd en ook YouTube en Facebook liggen eruit. De openbaar aanklager heeft die sites uit de lucht laten halen... naar aanleiding van de gijzeling vorige week in Istanbul. Dinkse extremisten gijzelden een openbaar aanklager. Daarbij kwamen zowel de twee daders als de aanklager om het leven. De media werden gevraagd niet hierover te berichten. Maar niet iedereen hield zich daaraan en publiceerde foto's van de gijzeling. Omdat het bijna niet te doen is om individuele gebruikers te blokkeren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 Het weer, wolkenvelden, maar ook hier en daar zon. Het is 9 tot 11 graden. Komende nacht klaart het verderop. Landinwaarts dan lichte de vorst en plaatselijke mistbank. Morgen droog met geregeld zon bij 8 tot 13 graden. Dit was het en ons. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1. Amersfoort, Amsterdam, tussen Hoeverlaak en de Afrit Bunschoten 5 kilometer. De A12, Utrecht, Den Haag, tussen Harmelen en Nieuwebrug, 3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 ZFM in 2015 al 25 jaar Live, Live. ZFM Met. Met nu de muziekboulevard De paasracers ZFM Race Radio Zo werd het 7 uur. 4. Welkom terug bij CWM. Zandvoort op maandag. We zijn er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Er is eerst bij een nieuws van 4 uur. De dames van Sister Sleds. Dat was We Lost in Music. Nou, in deze editie van uh, de Paas Racers uitzending... Uh, Volgen we ook de Euro-Hockey League... want daar is een spannende ontknoping gaande op dit moment, Albert-Jan. Ja, met nog iets meer dan zes minuten te spelen in de derde kwart... met een tussenstand van 1-0 in het voordeel van Oranje-Zwart... is er weer tijd voor zo'n video-ref-moment. Uh, videoscheidsrechter, de Duitsers claimen een strafkorner, want de bal werd in de, in de cirkel geslagen... En ja, als je er een beetje kritisch naar kijkt... dan zou je zeggen dat de, dat de Duitse speler die daar in de cirkel stond... een beetje in de heupswaai werd genomen. Maar goed, daar zijn de discussies nog niet over uit. Maar de videoreferie kijkt naar de beelden en zal daaraan ook gaan beslissen. En hij heeft een beslissing genomen. En zo te zien wordt het inderdaad een strafcorner. Maar goed, met nog vijf en een half minuten gaan... UHC Hamburg tegen Oranje Zwart Finale, European Hockey League... Uh, een strafcorner voor de Duitsers. En uh, ja, we wachten af. Zo is het. En verder gaan we natuurlijk gewoon om kwart over vier weer schakelen... met Willem van Dentsen op het circuitpark Zandvoort. Want daar is momenteel de Supercar Challenge Superlights. race. Een race over één uur uh, aan, aan de gang. En uh, kwart over vier gaan we natuurlijk uh, met hem kijken... hoe dat halverwege uh, de zaak zich ontwikkelt... Half vijf natuurlijk, het dier van de week. En die luistert naar de naam Sophie En het uh, gedicht van de week ontbreekt ook deze keer niet. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Dus genoeg reden om ook het komende derde uur... te luisteren naar Zandvoort op maandag. En onze trouwe luisteraar Willem... die vroeg een plaat aan voor alle medewerkers van CFM. Of ik deze wilde draaien. Oh yeah. Muddy Waters, Hier is Manny's Boy. Oh yeah. Everything.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 I want you to leave me, baby I have lots of fun I'm a natural born lover's man I'm a man yeah. I'm a rolling stone I'm a man yeah. I'm a hoochie-coochie man Sitting on the outside Just to my mate You know I made to moon, honey Come up two hours later One that I my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 to your woman and five minutes time wel wel wel wel het is van de uh, muddy waters en de man is boring komt vanzelf op de bluesnijder, de blues bij uh, cfm van donderdag op vrijdag aanstaande tussen 12 en 7 uur Mooie 7 uur lang lekkere blues bij CFM. Waaronder waarschijnlijk wel deze van Muddy Waters. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen ook in de derde laatste uur van Zandvoort... op maandag weer live over naar het Naar Willem van deze. Want de race is in volle gang van de Superlights Challenge. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt helemaal. Uh, de Superlight uh, Challenge en dan, uh, om precies te zijn, de uh, idis uh, Superlight Challenge. Uh, even de sponsor uh, erbij noemen. Nou, uh, ging thuis, was degene, uh, waarvan ik al vertelde, 70 jaar oud en vertrokken uh, van Paul Position. Ja, en die oude man doet het nog prima. Want hier ligt inmiddels op uh, plaats nummer 1. En dat met de voorstand van een seconde of 18. Uh, dus uh, alles uh, gaat zoals het gaan moet uh, voor deze uh, oude paars. Op de tweede plaats uh, vinden we dan terug uh, de equip van uh, Schumacher van Splinteren. En uh, vlak daarachter op uh, plaats nummer 3 uh, de team uh, Herber schoot uh, in een wolf. Uh, kijken we nog even verder in het veld uh, of ze nog uh, prominent uh, meedoet. Uiteraard vinden we hem terug en dat is Rob Campus, eerder al benoemd vanwege zijn actie met de stichting Groot Hart, waar hij een drijvende kracht achter is. Hij reist mee in deze klas en op dit moment niet onverdienstelijk. Want we vinden hem terug op positie nummer 4. Oké, okay, uh, ze zijn. Uh, hoe laat zijn ze ongeveer gestart? Ze zijn nog niet halverwege, hè? Want het is een één-uurs race. Uh, nee, nee, nee. Ze Ga er maar vanuit dat ze zo rond. Uh... 10 voor 5, 8 voor 5, dat dan de finish is. Dus ik uh, moet even kijken hoe laat het nu is. Maar ik denk om ruim een half uur uh, te gaan dus. Nou, dan komen we, tussen, komen we tegen die tijd nog even bij je terug. Misschien uh, voor de slot, dan wel voor de einduitslag. In ieder geval tot zover. Uh, hartelijk dank voor de update, Willem. Ah, oké. Okay, tot ieder geval even voor vijf uur, dan horen. we de uitslag van deze race van Willem van Dense. zie een beetje een zorgelijk gezicht bij collega Albert-Jan. Spanning is snijden, luisteraars. En dan heb ik het natuurlijk over de hockeyfinale... tijdens de European Hockey League. Tussen UHC Hamburg en Oranje Zwart. Het vierde kwart is zojuist begonnen. En nou, de Duitsers nemen een agressieve houding aan. In die zin, ze zijn volop in de aanval. En wederom wordt de scheidsrechter die achter de tv zit de zogenaamde video referee ingeschakeld. omdat uh, Hamburg meent uh, recht te hebben op een uh, strafcorner. Ja, maar, hoe vaak mogen ze dat doen dan? Nou, als je op een gegeven moment. Uh, dus een video. Uh, in zo'n kwart, dus er zijn dus vier kwarten. en je vraagt op een gegeven moment een videobeslissing uh, uh, aan. En je, hebt, je krijgt geen gelijk, dan mag je dus niet meer een tweede keer doen. Dus als, als je al reclameert, je mag het twee keer doen, geloof ik in principe. Maar als je ongelijk krijgt, dan ben je hem kwijt. Dus dan, uh, je moet echt wel een beetje zeker zijn van je zaak. En er wordt dus nu, nu op dit moment uh, uitgebreid gedelebereerd met de video scheidsrechter En de beslissing uh, is genomen. Uh, Duitsland heeft uh, De Duitsers hebben dus, geloof ik, ongelijk gekregen. Dus we gaan nog ruim 12 minuten door in deze vierde kwart met een 1 0 tussen, uh, stand in het voordeel van Oranje-Zwart. En best van voor tot maandag blijven we dat voor je volgen. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM. al 25 jaar een zee van muziek en een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Versterd Prison on Sunday, the 11th of February de bel 3 p.m. Al 25 jaar ZFM in Zandvoort en jij bent erbij. Het jubileumjaar van ZFM en jij bent er inderdaad bij. ZFM 24 uur per dag, 7 dagen per week bij je.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 luisteraar. Het is uh, nog met nog uh, een kleine acht minuten te spelen in de, de finale van de European Hockey League. Scoort de Hamburg momenteel een veldgoal en uh, de stand is nu 1-1. Oké, okay, we blijven deze wedstrijd volgen tot dat die gespeeld is. Ja, en uh, de zonnebril kunnen we ook weer uh, op gaan zetten, want de zon schijnt lekker op dit moment hier in Zandvoort. Straks krijg je nog het dier van de week, het gedicht van de week en natuurlijk nieuws vanaf het circuit. De de CEO van Brian Adams en I'm gonna run to you. Het is tijd voor het dier van de week, Albert Jan. Ja, maar voordat ik daarmee mee begin, nog even een aandacht voor de Open Asieldag op 12 april. De jaarlijkse open dag van Dierenthuis Kennemerland komt er weer aan. Dit jaar op zondag 12 april van 11 tot 4 uur middags. En er is weer heel veel te beleven voor jong en oud. Kijk u daarvoor ook even op de website www.dierentuigkennemerland.nl. Open Asieldag 12 april.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 En de telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En nogmaals, kijk ook even voor de open dag en voor Sophie... op de website wwwdierentehuis Want ook Sophie verdient een thuis. En dat was het dier van de week. Weer door met de muziek. Hier is Eddie Golding. Sunset Dat was Eddie Golding en Love Me Like You Do. Inderdaad uit de film Fifty Shades of Grey. Ja, we gaan weer naar de Euro Hockey League. Ja, vier kwart gespeeld. De eindstand 1-1. En beide goals gescoord in een man-meer situatie. Op een gegeven moment hadden de Duitsers hadden een twee minuten straf. die Twee minuten met tien man. Dus daarin scoorde Oranje-Zwart. En later in de wedstrijd een ja, forse overtreding van een Nederlandse speler. Daar krijg je dan vijf minuten straf voor... En uh, ook in die situatie scoren de Duitsers dus 1-1. Uh, tegen het einde van de vierde kwart natuurlijk uh, ja, over, en over en weer zinderend spannend. Maar uh, de shootouts, outs uh, ja, deze die wil je eigenlijk als toernooidirecteur wensen. Uh, dat je een finale krijgt met shootouts. Ik ben er zelf geen voorstander van, maar het zijn uh, ja, vijf spelers die vanaf de 23-meterlijn alleen op de keeper aangaan. En zodra ze in de cirkel zijn, dus binnen een, volgens mij een halve, halve minuut of 15 seconden. Uh, moeten, uh, een schot op goal moeten lossen. We houden het er voor u op de hoogte. Oké, okay, door met de blue. It was so It's so easy Dat gaat een uh, mooie blues tijd worden hoor, bij CFM. Van donderdag op vrijdag. Van 12 uur s nachts tot 7 uur s ochtends. U hoort het goed. Hebben wij de blues voor jou. We hoorden de single van de Carrie Moore. Daarmee uh, ja, maakt u je al vast een klein beetje warm. Dus uh, voor de aankomende donderdagnacht van donderdag op vrijdag. Met Willem Bruist die dat programma gaat presenteren. Het is kwart voor vijf geworden. Daar komt hij aan. Het gedicht waar je de hele week hebt op zitten wachten. Het gedicht heet Eenzaamheid. De eenzaamheid. Je ziet haar op een feest. Zij voert het hoogste woord. Ze lacht en drinkt te veel. En ze praat en praat maar door. Zij loopt alleen naar huis in het ochtendlicht door het stille dorp en zoekt vertwijfeld naar evenwicht ze is een leeg paron. ze is de laatste trein ze is het denken aan wat nooit zal zijn ze is de onrust in de ogen van iemand die het heeft gemaakt die door lakeien wordt bewonderd maar zichzelf is kwijtgeraakt. De eenzaamheid. Ze staat onzichtbaar voor jouw ogen. Ze raakt jou aan van tijd tot tijd. Deze eenzaamheid. Ze is een bedelaar die om een aalmoes vraagt. Zij is de noordenwind die door de vlakten jaagt. Zij... Zij kent de schaduwkant van wie de bloemen krijgt. Zij, zij kent de binnenkant en zij kent je kwetsbaarheid. Zij is het lege huis waar de wind doorwaait. Zij is de laatste vrouw die op de barricade staat. Ze is de trage tijd die geen wonden heelt. Zij... Zij is de rijke vrouw die drinkt omdat iemand zich verveelt. De eenzaamheid. Deze eenzaamheid. Zij gaat onzichtbaar door de wereld. En zij raakt jou aan van tijd tot tijd. Jouw eenzaamheid.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 Van Enschede tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen Dat had de zaken in evenwicht Laat me, laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Hé, hey, deze man hier, het ook bij die Jezus uit Nazareth. Nee, God weet dat die man niet eens kent. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie mijn lief is, blijft mijn lief.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 Ik heb het altijd zo gedaan hey. Ik weet zeker dat jij bij Jezus hoort ja. Iedereen kan toch horen dat je uit Galilea komt Echt, ik weet niet waar je het over hebt God weet dat die man niet eens kent Ik ben gelukkig niet verankerd Soms woon ik hier, soms leef ik daar mijn leven niet vertankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schade en van duur. Er is geen stuiver die ik spaar Ja, een hele mooie versie van uh, Lama van uh, Ramses Shaffi. Tijdens de Passion 2015 ineens gedeest song Jeroen van der Boom dit nummer. Nou, speciaal even voor uh, Gerard gedraaid. Hè? Ja, zeg van kunnen nog een keertje draaien op de radio? Tuurlijk, Gerard. Bij deze dus gedaan naar het mooie gedicht van de week. CFM Race Radio. Ja, en voor de laatste maal vandaag schakelen we live over naar het circuit. Naar Willem van deze. Want uh, ja, de Superlight Challenge, is die inmiddels ten einde, die race, Willem? Nee, uh, we zijn in de laatste minuten uh, bezig van die uh, Superlight uh, Challenge. Uh, een race uh, waarbij Henk Thuis van de uh, Position uh, vertrok... Op een moment had hij een voorsprong van 20 plus seconden. En die voorsprong had hij op de Duitse Schumacher. Nu is het zo, halverwege wordt er een pitstop gemaakt. Henk thuis had ook een prima pitstop bij de equipe Schumacher van Splunteren. Was het Joey van Splunteren die het stuur overnam van zijn Duitse en voor Schumacher had er zin in. Die hengt thuis meer en meer binnen. Dus 20 seconden. 18, 18, 16 en uiteindelijk was uh, Joey van Splinter. Uh op de achterbumper, zoals we dat mogen zeggen. Belangt van Henk Thuis en wist Henk Thuis verschalken. Een race lang aan de leiding, een race van 60 minuten. De laatste vijf minuten toch voorbij geschreven worden door Joey van Splunter. We hebben nog twee minuten te gaan, maar ik ga ervan uit dat van Splunteren met zijn co-op de race gaat winnen. Met op een tweede plaats Henk Thuis. Derde gaat hem worden. De equipe Herbert Schouten. Oké, okay, dankjewel Willem voor dit geweldige sportieve weekend op het circuit. Ja. En wanneer uh, gaan we je weer horen met de eerstvolgende race? Wanneer is dat? Nou, ik weet niet uh, wanneer je mij gaat horen. Ik weet wel dat uh, volgende week uh, er alweer een heel mooi raceweekend is hier op uh, Park Zandvoort. Dan is het uh, DNT uh, weekend uh, misschien nog wel mooier als dit weekend. Uh, met onder andere de Mazda MX-5 uh, uh, Cup uh, met uh, 40 plus deelnemers. En een van de deelnemers daarin, uh, onze Zandvoortse uh, trots uh, uh, Jurie, uh, Verswijver uh, die uh, vorig jaar nog meedeed in deze cup, uh, vooran uh, wist mee te strijden. En hopelijk uh, gaat hij dat seizoen uh, ook wat uh, doen. Uh, volgende week deed de, de dus, hij uh, tijd op circuit. En ja, zoals je ieder weekend wat, want ik kan wel doorgaan. Het week daarna hebben de Stormloop en MS. <lacht> okay. Het gaat dus gewoon door. tijd te blijven hier op uh, circuitpark Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Willem voor uh, dit uh, fantastische weekend. En tot de volgende keer maar weer. Ja, oké. Okay. Dankjewel. bedankt. Hoi, hoi. Dat was Willem van deze live vanaf het circuit Park Zandvoort. Nou, nog twee platen in uh, dit gedeelte van Zandvoort op maandag. En een van die twee platen is deze van Dayton. Terug naar de jaren 80 met de Sound of Music. nog een beetje Albert-Jan of nee. Nee, he, het niet? Nee. het gaat door. niet meer met je, Nee. Ik zie het aan <laughs> ah, Hebben we het over de hockeywedstrijd? Ja, de shootouts, shoot uh, altijd, altijd spannend. Uh, altijd spannend. En zelfs, uh, weer, weer ik, ik heb het helaas moeten missen, want we waren net even aan het schakelen in het circuitpark Zandvoort. Maar er was ook weer een, uh, een uh, shoot-out van een Duitser, die komt de cirkel in. En uh, op een gegeven moment was die bal toch weer buiten de cirkel. En dan is eigenlijk die aanval is dan over. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik weet niet hoe dat afgelopen is. Maar momenteel is het tussenstand 3 uh, voor Oranje Zwart. En ook 3 voor Duitsland. Het blijft nog even uh, spannend daar in Bloemendaal. Oké, okay, nou het uh, eind kunnen we dus uh, net niet meenemen, denk ik. Uh, ik vrees het niet. Nee, maar ik wolf... blijf wel even zitten. Ja, zo is het. <laughs> Wij zijn er uh, zaterdag weer. Ja, zeker weten. Zeker weten? Tussen 2 en 5. En vergeet donderdagnacht niet, hè, de bluesnacht, Met onze collega Willem Bruist. Van 12 uur s'nachts, u hoort het goed tot 7 uur s'morgens. Live vanaf uw... de tolweg 10A CFM Blues Night. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. dag. Some tot volgende week. Doei. doei.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 When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing, eh? Always look on the